Wij beginnen uh, de nieuwe oot, de laatste oot in dit mamar, in deze mamar. De oot kaf 11, 21. De regel 6 van de grondtekst, zorg. We gaan zo over naar de volgende pagina, 32, wie dat niet heeft. Ik kan even vragen. Luba. Een paar mensen. Anders kijk ik bij iemand anders even. De regel 6. Ot. Kaf. Kaf. Alf. 21. Mirof Onim. Mai. Merof. Onim. Het is al geschreven in... Uh, in Yeshayahou, in Isaias, 40. He, daar staan woorden van uit, uit, uit, uit enorme kracht. Hij zegt, mai mirof onim, wat betekent zoger vracht? Wat betekent mirof onim? Wat betekent uit die grote kracht? Punt. daar resh dargin. De saliku we. Be, Kol, zeifen, ravatin, we stalkubei be orach satim, zes nadepunt. Da rejdargi, dargin, dat is het hoofd van alle, het hoofd van de traptreden. trade. We kol, ravatin. Er stegen naar hem, naar, die, naar het hoofd. Er stegen naar hem alle wensen, alle verlangens. We is tal bij Satim. En zij uitgaan in hem, beorach uh, Satim, langs de verborgen, verhulde weg. Punt we amidskoog. Da raza de ailma ila a. De volgende pagina. niet heeft doet er niet toe. Ik ga gewoon horen de regel 1. Hier moeten we goed opletten dat hier hebben we twee maal die. die ja, die numeraties. Numeratie van de zoger nog voor de volgende. Ja, mamar. En, en de, de andere stukje dan. Dus vier bovenste regels gaan we nu le lezen. De salkan, de, dus de, de pagina, lam het bed, 32. De eerste regel van bovenaan. De is istalak, bashem. En ookem je de amran. Punt. We keren terug naar de vorige pagina uh, 31. La met alle, de zevende regel onderaan. Dus onderaan bedoel ik de zevende regel. Bovenaan en je onderaan van de grondtekst, zo naar de punt. We amitskoog, en daar een stukje verder, in dezelfde vers staat het bij Jeshayahu, 40 staat het ook. We amitskoog, en is een andere woord, krachtig. Nou, hier is, is, en er is amitskoog, hoe zeg dat te vertalen? Koog is kracht, en amits ook een beetje zo. So. Braaf van kracht, of zo. Het is de Torah kan men niet vertalen. Het is van profeten, kan men absoluut niet. zijn machteloos om daar iets te vertalen. Het is alles wat vertaald is, is, is een, een lachertje. Elke vertaling is een lachertje. Maar gewoon een beetje dat we iets aanstippelen wat het een beetje braaf van kracht. Daar is ook een ander, ander synoniem van groot van wat we daarvoor hadden. Groot van. Onim ook, groot van krachten ook. Onne, is on, onne, is on, ja? On, on betekent ook de kracht wat, uh, diepe kracht in de mensen, bijvoorbeeld, de staat ook in de Torah geschreven, dat um, de eerste, dat Jacob heeft, als de eerste de eerste zoon was, Rouven. Rouven, ja, Reuven, Ruben zeg men zeg maar, Rouven. Dat men zegt ook dat heeft dat hij is dan de eersteling van mijn oon, staat geschreven, de eersteling van mijn krachten. Dus dat betekent dat dat Jacob had, als we dat ook plat Torah leren, zoals men ook dan is het is het zo dat dat betekent dat dat was de eerste keer dat hij überhaupt ...de kracht had opgebracht, dus om de eerste keer een relatie gehad uh, met een vrouw. Dus daarom is dus dat hij met Lea had geslapen eerst met Leia. Natuurlijk is het ook is geestelijk absoluut, maar ook op aarde was het ook. Maar dat is niet ons interesseert ons het niet. Maar dat staat ook dat het dus de eerste kracht wat hij had gegeven aan zichzelf, was die Lea. En dat was de eerste keer dat hij überhaupt... Uh, zijn zaad had gelost in zijn leven. Had nu, hij, hij had. Hij, tot, hij was al. Hij was al. Veel, hoe oud? Hij, ik denk, als ik me niet vergis. 84 was hij of zo. Maar hij had nog een. Hij moest al gezin hebben, ja. Want 20 jaar had hij gewerkt. <laughs> Ja, het moest, moest allemaal opbouwen. Kijk nou hoe dat volk op een welke wonderlijke manier dat volk tot stand kwam. Ook met zijn, met zijn grootvader, met zijn vader, iets ook. De, de vrouw van iets ook kon, de kinderen niet. Ja, het is een, een absoluut wonderlijke manier dat volk tot stand kwam om te laten zien dat het niet van de mensen handen komt, dat het alles een wonderlijke manier is. En. Dan kwam die bij haar word, voor het eerst. Maar hij had geen, geen zaad gezien van zichzelf. En ook zijn bed was schoon. Hij had geen politie gehad tot, zijn, tot nooit in zijn leven. En daarom, hij, had, hij was degene die uit de hele mensheid Die de zonde van Adam in, in, in, had. Die zonde, dus dat wat, de Adam van, wat Adam heeft. Dat was de eerste die begon daarmee. ...te verspillen dat op aarde. En dat heeft je dus... ...daarmee had je dat... ...hij was degene die dat gecorrigeerd had... ...voor... Uh, ...hij was dus het bed... ...schone bed had hij gehouden. Wat welke kracht had deze man... ...eventjes dat... ...tussendoor dat wij... ...het is onvoorstelbaar... On ...hoe zichzelf zo op te bouwen... ...welk vertrouwen... ...welk geloof moest die man hebben... Hij is te van Zerampin, was die de drager. Maar dat was even, ook dezelfde woord wordt gebruikt. Dus kracht, wat echt een enorme kracht, oerkracht is. En dan, we amitskoeg en braaf van kracht, staat ook daar bij Isaias, Isaijau, geschreven. Daar razade de alma ila, zegt die zoger dat is het geheim. Van de hoge wereld. Hoge wereld is, ja, we zullen zien. De volgende pagina 32. Laat me De eerste regel. De is stellig Elohim kedamran, want die is op, die is uh, opgekomen in de naam Elokim kedamran, zoals gezegd werd. Na de punt. Is daar daar ook in dezelfde hetzelfde vers van Ishayahu Isaiah is gezegd ook: ish lo needar, geen mens is verloren gegaan. Mi inon shitin ribo de apik twee bechayla de shma, overgiend de ish lo needar. בחול עתר דמטו ישראל ויתענשו בחווי הוא דרי איתמנון ובלו אדדר מיינון שיטין ריבו עפילו חד בגין למהבי חולה דיוק נחדה דובל פיר כמה די Lonee daar le eila of hochi lonee daar le tata. Eén, nadipunt. Wie is lonee daar, geen mens is, is zeg ik dat, verloren gegaan. Niet nodig, zoger gaat ons. Toelicht, min onschieten ribo, van die zestigmaal tienduizend, de apik twee de schma die uitkwamen in krachtens deze naam, el-elokim. de islone daar, en omdat geen mens is verdwenen of ver, uh, verloren gegaan, Beholatar de netu Israël in elke plaats waar Israël dood gaat, dus een mens uit Israël doodgaat, weet Anshu Behavehu en zij worden gestraft door hun zonden. Drie, het Manon worden zij geteld, velo, velo, Aedar, Menon en zal niet, en wordt niet verloren gegaan, van hen, van, die, van hun, van het getal van 60 x 10.000, zelfs één wordt niet verloren gegaan. Het moet dus altijd, in elke generatie, moeten 600.000 aanwezig zijn. Zielen natuurlijk. En begin... Dele me, beginle me, hawe, kula, die juknagade. let op, waarom, wat zegt Zogar? waarom moet het zo zijn, waarom moet het zo zijn, hij zegt, beginle me, hawe, om te zijn, allemaal, om allemaal te zijn, die juknagade als één beeld moet het zijn, welke beeld moet het zijn, nageleefd worden, vier, kamer, die islone eila Net zoals uh, geen mens wordt verlof, uh, teloor, teloor gegaan boven. Dus in de hogere wereld. iets betekent in de ii. Zo zien. Of hier, lo nee, daar letten. Ook hier beneden moet ook, mag ook niet verloren gaan. Dus er moet overeenkomst zijn tussen de hogere en de lagere. We hebben geleerd nu. Ik wil niet vooraf, vooruit lopen. Maar we hebben geleerd dat de hoge toestand, volma, volmaakte toestand is... 60 maal 10.000, ja, of niet. Zo, so, dat is dan 600.000, ja. In, als we dat optellen, dat is niet zo. De, maar hier op aarde moest het ook 600.000 gr gr grondzielen zijn van het volk Israël. En die moesten zij Torah ontvangen en steeds in elke generatie, steeds moesten dat 600.000 zijn. Okay we niet platdenken, dat we dat over mensen, over dat. Uh, Zelf gaan verder, oh, hij gaat ons verder uitleggen, zeer diepe, diepe dingen, die waar hij ons vertelt, daar is diepte en diepte en achter elke diepte nog diepten zijn, dus er is geen einde komt aan de aan de dieptes. Dat, is, dat moeten we weten, dat geen einde komt aan de verklaringen. Dus wat ik vertel nu, of wat ik nu via de zoger en aan jullie iets zeg, dan over een paar maanden is het al misschien al ver verleden tijd. Dus niet dat dit anders andere waarheid komt, maar dat komt op een heel ander niveau. Eigenlijk. En dat is de hele bedoeling. Daarom hebben we geen mensen meer hier. Niet meer nieuwe. Dan woont het weer, dan moeten we met allemaal rekenschap houden. Zie je dat? Want wij bouwen hier in onze klas, en onze ook de mensen die niet komen op de les, wij bouwen het geestelijk getal van Shishimribao van 60 maal 10.000. He? Het hoeft niet per se 600.000 zielen te zijn, maar wij bouwen dat geestelijk ook op dat vol, deze volmaaktheid. En daarom kunnen we niet later weer iemand laten komen hier die allemaal weer moet aan hem weer. Aandacht geven, et cetera, terwijl de hele bedoeling is om een geweldige wonderen aan, aan ons te laten gebeuren. En wij moeten allemaal klaar daarvoor zijn. En dat komt wel met de dag, steeds verder komen wij en wij zullen die allemaal beleven. Op een geweldige manier. Hoe? Wij zullen zien. En nu keren we terug naar de pagina Lamit Alef 31 en de linker kolommen de regel 20 en nu zijn vertaling en toevoegingen. De regel 20 de Oud Kaf Aleph 21 Merov Onim -on van van veelheid van de grote krachten. Sjoel, dubbele punt. Hij vraagt. De zoger vraagt. Maar hoe Merovo nim, wat betekent Merovo nim uit de grote krachten? 21. Na de punt. Hoe Mishiv? Hij antwoordt de zoger. Ze hoe Shecol 22, Haretsonot Olimbo, Omit Alimbo Baderag Satum. 21, Wezehu Rocha Madrigod, dat is het hoofd van de traptreden. Shecol 22, Haretsonot, dat alle wensen. Olimbo stegen op in hem, naar hem toe. Om alimbo bederig satum en zij eh, worden eh, opgetild naar hem bederig satum op de verborgen manier. Je ja, hebt gezegd, letterlijk is op de weg, maar op de verborgen manier. 23 we amidskooch en brav van kracht. Wat is ze Zehu, sod, au lama Anikra 24, mi. Shenit Allah, washem elokim. Khobosha punt. 23. We amidskooch en brav van kracht. Zehu, Soda, dat is het geheim van de, de hoge wereld. En hij voegt ons toe, toelichtingje. Hanikra, mi, die mi Hij bedoelt bina. Waarschijnlijk, bina, hij bedoelt bina, mi van Abuim. We zullen zien. 24. Shenitala ba, ja, die is opgestegen. אין דנאם אלוקים, אין דנאם אלוקים, דן איזת ולינדרט מי פן אבו וימא, כמו שאמרנו, סוויבא חסכת, 25. איש לא נהדר, איינו, מיוטם שישים ריבו, 26. שהוציא וכוח השם 25 islo nidar het soos zoals bij Isaias staat. Geen mens is verloren gegaan. Heinu, dat wil zeggen. Maar daar is bo van die zestigmaal tien duizend zesentwintig. Shehotzi, Bakoach, die uitkwam, uitkwamen krachtens deze naam. Ook toen de Torah werd ontvangen was precies hetzelfde was die zij moesten dus daar bij de Sinai staan, ze moesten zich voorbereiden, dus, etc. En zij moesten ook die twee opstegingen meemaken van, van beneden. Om de Torah te ontvangen. Dus ook zij moesten ook euh, boven de naam 60 maal 10.000 maken. Van beneden moet je het maken. Zij maakten van beneden dit naam 60 x 10.000. En daarna kregen zij, daarop kregen zij, die, dat geweldig licht van Hashem, wat de Torah was. En natuurlijk is het als een groepje mensen dat kunnen beleven. Dat is natuurlijk samen, het is individueel en tegelijkertijd gemeenschappelijk. En natuurlijk dat Hashem natuurlijk wil graag dat wij gemeenschappelijk met elkaar verbonden raken. Daar is hij natuurlijk veel meer gewillig om dat zich te manifesteren. Niet ergens in een, op een zolderkamertje, dat is ook natuurlijk belangrijk. Maar in het bijzonder als er groepje mensen individueel wel poging wagen om samen hem te beleven. Natuurlijk dan wil je graag en natuurlijk verschijnt je dat uh, veel krachtiger aan groepje mensen samen maar niet in een groep zoals dat men leert dat uh, met elkaar en dan drinkt en uh, zingt men maar waarbij iedereen is absoluut onafhankelijk van elkaar en de tegelijkertijd met elkaar wij gaan beleven de schepper dat is dan, op die manier, ja, zal het natuurlijk enorm krachtig zal zijn. En zal niet meer verdwijnen. Het zal vragen naar meer en meer en meer. En dan brengen, zal leiden naar de vo absolute volmaaktheid. Wat het kan natuurlijk, wat in onze, aan ons gegeven zal zijn. Dat, dat is wat, in welke vorm, om welke trap te reden, dat moeten we zien. Maar dat komt. Alleen inspanning leven. Probeer je volledig uh, toegewijd te zijn aan jezelf, aan jouw weg wat je doet. Dat jij zelf jouw persoonlijke relatie opbouwt. En dat delen dat je met, met ons allemaal. En allemaal delen we dan samen met onze. Iedere keer zijn je trap trade en dan deel je alles maar en dan gooi je dan geweldige explosie. 26. Umishum še is lo zei 27. Nedar. Mimis par še šimribu alken. Bahol makum 28. Šemetu is reid. Venan shu is Nimnu zo En dan is het zo dat hij niet meer heeft. En het zo Uchmo ish lo needar lemala. Kach lo ze 25, ja? is lo needar, nee, om je is en aangezien geen mens is verloren gegaan. Mimispar Shishimribo van het getal van zestig mal tienduizend. Alken, Darum daarom. Bachol kom let ons. Op elke plaats, 28, shemetu Israel, waar Israel. Zijn waren dood gegaan, aan shoe en werden gestraft. Begatothe door hun zonden. Nimnoe achar werden zij vervolgens geteld, bijgeteld in 29. Welon je daar met elu shishimri afgaat, en is van deze maal tienduizend. Geen één is verloren gegaan. Er zit een norm geheim. dertig, wat zo Waarom is dat? Opdat er alles op één op manier zal zijn. Op één overeenkomst moest zijn. Zowel boven als beneden. mala we mata. Zowel boven als beneden. moest altijd die die overeenkomst blijven voortbestaan zoals boven, want boven is altijd hè? boven kan je niet, niemand kan aankomen daar zestig 10, maal 10.000 is altijd volmaaktheid en zo moest dit ook hier op aarde ook precies dezelfde volmaaktheid gebracht, ge, ge, uh, ge, uh, gemaakt worden opdat altijd die lichten van de volmaaktheid en zegeningen, altijd moest dit hier naartoe gaan. En niet alleen van boven naar beneden, van beneden naar boven. Dus Israël moest steeds omhoog doen, ja. Omhoog doen, net als damp omhoog gaat en dan gaat regenen. Damp omhoog, damp. Die, moest, die beweging van boven naar beneden steeds moest plaatsvinden. En hij is, verder, we zullen zien, hij gaat ons dat uitleggen. Maar wat is dat Israël, ja. Beneden hier Israël, die doodgaan door ze, door hun zonden, die worden geteld. We zullen zien wat hij ons vertelt. Kmoche is, Lone, daar 31, net zo, als geen mens is verloren gegaan. Mimispar, shishimri bo. Van het getal 60 mal 10.000. 32 lemala boven, dus in de hogere wereld, bij de bina, Abouima. Ach, Lone, daar zo is ook niet. Geen mens is verloren. par ze lematen van dit getal beneden. Dus, het blijft altijd zo, dat dit getal beneden altijd voortbestaat. Daarom moet het zo die, die verbondenheid blijft. Dat is de belofte die eigenlijk die Hashem deed. Maar de belofte natuurlijk moet het wel zijn, maar de, van beneden moet ook nog de bereidwilligheid blijven om dat te doen. Als er geen bereidwilligheid is, wat is dan? Wat wordt er dan? Geen corruptie, ja of niet? Ja, ik heb het beloofd, maar... Dus als van beneden dat wordt niet, wordt niet, dat niet gedaan, dan vertrekt, vertrekt dan die... Zeer Pien van de Noekwa. En dan, zij ze is, ze, ze is net als... Een weduwe. Of ze is net dan alsof zij... Ja, de goed. Waar Alles komt naar ons toe. Dan, zij kan niets schrijven uit zichzelf. Ze moet alleen alles wat ze heeft, krijgt zich van Zeer en pin. En daarom, daarna, daardoor, krijgt alleen maar... Hier op aarde, alleen maar dien komt. En vernietiging. En ellende. En... Uh, Allee, alles wat wij zien in de wereld, dagelijks, dat allemaal komt alleen daardoor, door En niet door de natuur, natuurrampen, geen natuurrampen zijn, ingeprogrammeerd anders dan de mens die, die, die zij oproept. eigenlijk Want de die 60 maal 10.000 moet altijd voortbestaan. En als je thuis komt... Ga kijken, ik heb, we hebben ook nog een, een paar fragmentjes toegevoegd aan de tekst van Bet-Ari. Ja? Wat we willen dat Bet-Ari uh, hebben. We hebben nog iets toegevoegd uh, op onze site. Uh, in alle vier talen een stukje over. En dat misschien ook een beetje gepaard gaat met wat we nu leren. Dat jullie een beetje maar aandachtig leren. Wat daar, dat is, heb ik iets gevonden iets, of gevonden gewoon mijn vinger, met een vinger werd gewezen ergens in de zoger in de nieuwe zoger het zogger daar wat ik moest daar opmaken en dat heb ik dus gedaan en heb ik in het Hebreeuws heb ik daar ook opgezet heel honderd, dus niet gewoon zoals het staat geschreven daar en, en in het Engels Nederlands en Russisch, dus als je dat even leest, daar een beetje dat is ook een beetje, heeft te maken met wat wij nu leren van die van die 60 maal 10.000. Oké, en dat is wat, die, wat wij ook graag zouden willen op die manier, als het ons, gege als ons gegeven wordt natuurlijk, niet dat wij willen iets, maar stel dat wij zo'n zo bed, Arie, zouden, zullen tot stand brengen, dan is de bedoeling om dat te verwezenlijken onder andere wat daar nu bijgeschreven is, wat jullie zullen leren daar op, die, op de site. Nou, dat is dan wat hij ook gezegd had, lemala, dat is boven, kach, lo, nee, daar is, meem le lemata, zo so ook uh, verdwijnt geen mens uit dit getal beneden. Ook dat is geestelijk natuurlijk, alles naar zielen natuurlijk. De overeenkomst moet zijn precies naar deze krachten, zoals chassadim en chokma en in die in al die, in al die Facetten en al die verschillende facetten van krachten, zo moet het hier op aarde precies zijn. En daarom die, die, die twaalf stammen, de twaalf stammen van, is, uh, van Israëlische stammen, Hebreeuwse stammen. Allemaal zijn ze niet zomaar zo opgebouwd. Allemaal zijn ze Merkava voor de malchut. Het hele volk is in het leven geroepen. Niets anders alleen om dan hier op aarde uh, die verhoudingen, dat operationeel systeem hier op aarde naartoe te brengen. En elke clan, elke zewet, uh, elke stam, die had special, speciale krachten van die malgoed. Welke zijn dat? Malgoed heeft, wat welke Malgoed? Malgoed heeft Merkava, welke? Drie lijnen, ja, rechts, links en middenlijn, drie, en elke heeft uh, vier, Gochma, bina en Pin en Malgoed. Dus elke heeft de vier stadia. dan wordt het samen, wordt het twaalf, ja, rechts, links en midden, en elke lijn heeft vier, ja, of de naam Hawaï, als het ware. Vier stadia, Gochma, bina en Pin en Malgoed. Samen wordt het twaalf. Daarom is het twaalf. En die twaalf moesten dan, die moesten hier op aarde, die Malchut, de, en Malchut is dan de, die de, de moet als het ware de zetel houden. En zij moesten dan, die moesten hier, niet moesten, altijd moesten, moeten dan de drager zijn, de merkavas zijn, voor die Malchut. Er zitten nog andere krachten. Er zitten nog tussen die Malchut. En hier zit nog een memtet. Metatron heet het. Dat is dan net zo so als uh, Zeeranpin en Nukwa. Uh, Zeeranpin is, is Hawaii. En dat is Hawaii, de naam Hawaii. En de Nukwa is dan Zeeranpin en Malchut zo ook in de, de hoogste engel als het ware want alles moet overeenkomen alle, op elk niveau dus in de wereld in de wereld bria is daar de is metatron is dan de met memtet dat is dan de hoogste de hoogste engel als het ware men noemt hem naar dat is dan hij dat is dan de kracht van laten we zeggen wat overeenkomt met, met zeeranpien hij is dan de Merkava voorzeer en fin, Alles is overeenkomst, alles... En zo naar beneden, hoe naar, naar beneden... Hoe steeds... Uh. Meerdere krachten die dan ook weer Merkava zijn... Van de hogere. En de Merkava van de... De, vrouw, de vrouwelijke kant... Van hem... Is, is saldafoon. Is, dat is dan ook weer dan de malgoed. Saldafoon, men mag dat niet uitspreken... Maar dan van binnen doe ik dan kleppen. Direct zo so, een beetje dat ik het niet... Mag het niet dat ik... Ik leer jouw wegen. De naam, als je de naam uitspreekt, dan zeg je van binnen, ik, ik leer jouw wegen. Dan heb je dat net, al je dat bij een studie heeft dat zo uitgesproken, waarom dat niet uitspreken, gewoon uh, nijdelheid mag dat niet. Duidelijk, maar dan is het ook in de, in de dat zijn ook de parallellen van Zerampin en Nukwa, maar dan in de Bria. Dus dat zijn twee die dan de hoogste zijn van alle andere krachten. En daar is nog de Merkava, en nog eventjes anders. En natuurlijk boven nog, boven de boven Merkava van die twaalf stammen, wie zijn nog vier, vier grote engelen? Wie zijn dan? Eerst onder de Malchut. Voordat de twaalf stammen komen, is nog een vorm van de Merkava. Eerst voordat het komt aan Israël. Aan die, die twaalf stammen. Ja, Precies, Michael Michael is, is de rechterlijn. Gabriel is aan de linkerlijn. Uriel en Raphael. Die vier. die, is die vier, weer vier, weet je. Die zijn de dragers. Die zijn de Merkava. Die zijn de Merkava voor, ja, voor de Malchut. En dan heb je nog andere Merkava, nog lagere Merkava. Alles is opgebouwd, het gebouw van het. Van Hashem is opgebouwd, geweldig, niet alleen dat, alles, op elke laag heb je daar, heb je die, al die constructies die, die ah, dat is echt geweldig, als we stap voor stap komen we wel verder. Daar gaat het om. In elke toestand moeten we volmaaktheid ervaren. Niet zeggen, oh, wanneer ik dat allemaal gelezen zou we hebben en dat geleerd hebben, dan zou ik pas nee, elke dag Jouw volmaaktheid moet je halen. Dat is jouw verplichting. Ja, maar ik heb nog ben pas begonnen. <laughs> ja, elke, elke dag, in elke toestand heb je een rechterkant. In de rechterkant ben je volmaakt. In elke toestand. Doet er niet toe, Of het regent, of dat. Of je gaat goed jouw auto is kapot. Of dat. Of je een belastingaanslag krijgt. Of dat, wat. Dan doet er niet toe. Absoluut doet er niet toe. Je bent altijd volmaakt in de rechterlijn. En de rechter moet je zelf aanpakken. 33. We hebben nog tijd zat. De juridarim. Maar het is ook goed met het met de tekst zelf bezighouden. Kijken gewoon naar de tekst. Confronteren dat. Confronteren in een goede zin. Gewoon opnemen dat. Laat hem vragen. Gewoon uh, als het ware. Eh, gebed doen aan hem toe. Laat hem over jou komen. Je doet er niet hoe, hoe ver je verstaat of wat je begrijpt. Maar open je stel, daar, stel je daarvoor en daar komt alles naar jou binnen. Eh, 33. Beurat warim. Mirov o nim. 34. Leketter de abavayima. Een lijn. Shehu. Resh, dargin. Shell de volgende pagina, 32. Tevens de laatste pagina for van deze artikel. De eerste regel. De, nee? de eerste regel van de Hasulam. Ja? Rechter, rechter kolom, de, de eerste rechel. Hamohin halalu. Shehem sod bina de arihan pin, keter, twee, le ima. Shesham saliku, de rautin. Shekol dri hamadri got. Mekablot, mi mena. En nu gaat u ons uitleggen. De vorige pagina, 31, la met alle, de linker kolom, onderaan, de regel 33. Bejuradwarim, de uitleg van woorden. Mirof, onim, dat is wat Isaias zegt, Ishayahus zegt, uit de uit de grote kracht, krachten, hè? uit de grote krachten, dat zijn de woorden van Ishayahu, en ik ga niet eens vertellen wat het betekent. Romees, dat is een hint of dat zin speelt op 24, Le ke ketter, de Abu een lijn. Dat zin speelt op de ketter van de hoge aboehima. Kijk nou wat, zie je, de taal van Ishayahu Isha is in woorden van, ja, wat en maar dat overeenkomt qua, na, qua de boom des levens, qua het dat is dan de verwijzer, dat is dan sprake van de ketter van de hogere aboïma. Shehu reis dargin, dat dat het hoofd is, de eerste, de top van de van de traptreden, sheil ha mochen hallaloo, dat dat de de hoofd is het hoofd is van de morgen van van deze mogen. nee dat is hè van dat is het hoofd of de top Aramees natuurlijk dat is dat dat is de de, de, de, de, de, de top ja de top, yeah, top of het hoofd maar de top kan je zeggen de eerste het begin ja, het begin van alle, maar het, van boven, begin, de top, begin f, f, van boven, van, van de traptrijden, uh, van deze mogen. Dus daaruit komen alle mogen. Alles wat wij ontvangen, dat is, komt van de, van van de aboehim. Eigenlijk, want wij ontvangen niets, oh, letten verder, laam la het bed. Probeer volledige concentratie hebben, het is veel wat wij doen. Shem zod de Arihampin, dat op dat zij zijn wat is dan die hoofd van dit alle traptraden? Dat is ketter natuurlijk. Shem hem dat dat is geheim het geheim van bina van de arichanpin We herinneren ons ja dat de bina van de die dalde af van het hoofd van de arichanpin Dat dat is bina van de Arihant-Pin, Shenassa-Keterle abou Let op. Die is geworden tot de Keter van de abou Ja of niet? Dus abou, de binadi, die dalde af van het hoofd van de Arihant-Pin. Zij ander, een beetje anders. ze lag, dat was onder het hoofd. En daar werd gevormd, de drie eerste sferoten van de binadi die vormde een aparte partsouf. abou Dus dat de plaats onder de P. Dat is van de Arigampin, dat is ketter, en ketter, ja, ketter van Abba en ketter van Ima. Ja, het begin van elke traptreden is ketter, ja, van boven naar beneden. Oké, okay, dat is dus, en van die Bina, zegt hij, van de Arigampin, de Bina van de Arigampin, dus die uitgestapt is uit het hoofd, van haar werd, ge werd gemaakt ketter van Abou Yima, het is een aparte eenheid, dat is dan om, omhulsel, omhulsel van de Bina. Dus van binnen is het Bina van arikant en die is omhuld door een partsouf dat heet Abou Yima. Duidelijk. Wie dus is binnen? Binnen is de Bina van Arikant-Pin. Duidelijk. En Abou is, is wat de arikant is, Chogma, op zichzelf. Maar Abou dus, die omhult hem, zoals in onze, op onze tekening stond. She saliku de hol reuutin. Kijk, wat hij he vertelt ons. Dat daar stegen, dat daar is het, dat daar is het plaats van het opstegen voor alle wensen. Daar stegen alle wensen op. Hij bedoelt ook, elke man steegt ook stap, stap daar naartoe. Tijdelijk. She kol drie amadrigot. I had to sell that forklift. She called a madrigot, me kablot, me mena. What do take in that? That all trap trading fun har on funen, keter, de ketter, fun de abo we imma. Okay. We im ze istalku fir bei bei orach satim. Ki hu avira Dilo it yada? Five. Sche lo napik me avira Ki hu Zes. Ki Hafets hesed hu. een puntje zetten. Zes na in plaats van de koma maken we een punt. Drie naar de punt. We ze, en toch we is talku, we is talku be beorig satim en zij stegen op naar hem, naar die ketter. Beorig satim op een verborgen manier of een, door een verborgen weg. Let op, wat betekent dat? Het is de, woord, de manier van Zoger, Wat betekent dat? Kijk ki, hu, sod, avira, de yada, want, abo, vi, ima, die zijn, letterlijk is it, ki, hu, sod, want, dat is, avira, de et, yada, That is, the avir, de lucht, dat niet gekend wordt, abo, vi, kan je niet kennen, waarom niet, abo, vi, ima, die zijn chasadim, ja, chasadim, die, die, Waarom is dat niet? De Abouhima kunnen we niet kennen. Waar kunnen we kennen? Wat kunnen we kennen? De, natuurlijk, we kunnen opstijgen daar naartoe. Maar dat kennen betekent... Gochma, die kan ontvangen worden. Van Abouhima kan je niet ontvangen worden. Die, hebben geen, die kiezen alleen maar voor chassadim. Wat betekent dat? Let op. Wat die zegt ons? Ki hem vira deloit de want Abouhima, die zijn... Lucht, lucht betekent chassadim. De loetjade die niet, die niet, die niet gekend wordt. Waarom niet? Let op. Vijf. Want de jude valt, uh, van de jude komt niet uit van deze avir, van deze lucht, van deze chassadim. Wat betekent dat? We hebben geleerd dat in elke traptrede vanaf de tweede Tsimtsun, tweede beperking, Jud, ja, of de wel Malgoed, die steeg op overal naar de kochma. ja of niet? En overal, als het gadlut is, als het grote toestand is, dan via de linkerlijn, die punt ja, van de Malgoed, die, die valt weer terug, die komt terug naar de Malgoed, naar haar eigen plaats, ja. Dan wordt het maar goed, dan wordt het dan grote toestand gemaakt. Ja? Dus die die die kelim, binazir en die die weer aangesloten worden bij die ketterchokmah. Dat gebeurt overal behalve die abowimah. Let op. Erg belangrijk. Bij die abowimah bleef die jood, al bleef die punt, altijd zitten daar onder ketterchokmah. Die komen niet uit nooit. Eigenlijk komen niet uit. Daarom, en daarom blijft altijd, altijd alleen maar chassadim te hebben, die aboehima. En daarom is het ook niet gekend. Kennen betekent, wat betekent kennen? Kennen betekent wanneer die mal goed weer terugkomt, ja, naar die harige plaats. Dan wordt gochma ontvangen. Chokma is kennen. Eigenlijk, chassadim is niet kennen. Chassadim is alleen maar een, een deel van het proces van om te kunnen kennen, te kunnen kennen, ja, maar duidelijk, en bij de Abba jima blijft dat juut, blijft dat punt, puntje altijd zitten bij zoals, ja, onder de ketter Gohma, altijd blijft zitten, gaat ne, nooit weg, als, op, als, die, als die punt, of die malgoed, gaat nooit weg van die Abba jima, in het hoofd, zowel bij Abba als bij jima, wat betekent dat? Hoe ontvangt de, ontvang de lagere van de hogere? Op welke manier? Op welke manier? Via, via, via welke sfera in het hoofd wordt het ontvangen? Dat. dat, precies, dat. Duidelijk. En dat, via de dat wordt ontvangen. Ja? Dus, chogma, bina, ja? En dat. En dan wordt het ontvangen. Natuurlijk, ketter bestaat nog. Ketter is een omringende. En kijk nou, hoogma, bina en dat. Nou, die malchut, die staat boven in de, in de, in de, ja, in de hoogma, als het ware, uh, die daar vandaan normaal, als het gadloed wordt, wat gaat het gebeuren, als het gadloed is? Dan daalt die malchut naar de pe, naar de mond, ja, naar de plaats in het hoofd, waar ze moet staan. En daardoor daar wordt het ook dan de middelste lijn gevormd. Eerst een linkerlijn, en dan middel, rechter rechterlijn, en dan een lijn. En via de middellijn, via, via de daad, wordt het doorgetrokken naar beneden. Dan in de daad, daad, is dan de rechts en links. Daad is een middelste lijn, ja? De middelste lijn. Dus de daad, wat is de daad? Daad heeft twee delen in zichzelf. Rechts heeft die chassadim, die heeft die van rechts. En links heeft die gogma, of die is, dat is de malgoed, die dan nu afgedaald is, van de, ja, van de, als punt, achter de gogma, afgedaald is, en dat wordt tot linker deel van die daad. Iedereen begrijpt het? En dat kan je door, dat gaat je doorgegeven naar de lagere. Dus, dat is wel kenbaar. Duidelijk. Dus, dat, wanneer de dat is, wanneer de, malchut, de punt of de malchut gaat uit het hoofd, dus uit de plaats waar ze staat in de katnoot, dat is kenbaar. Dat is bijvoorbeeld jishud. Ja, andere persofiemen. Maar aboehime niet, als die malchut puntje gaat niet, wordt geen dat gemaakt. Wordt wel dat gemaakt, maar dat die niet, die kan niet de malchut blijven staan in, de, in het hoofd. Dan is het niet te bevatten. Hoe kan je het dan bevatten? Als het niet via de daad getransporteerd wordt naar de lagere. Dan, kan je niet, dan is het dan niet kenbaar. Uiteindelijk. Dus onthoud het erg goed. Dat, even tussendoor. Dat de abuïma daar is chassadi. Maar dat is niet. Te, daarom. We kunnen niet leren van abuïma. Natuurlijk. Alles we zullen leren. Ook et Etcetera. Maar die zijn zelf. Die, zijn, die kunnen wel doorgeven. Alleen ligt gokma. Die kunnen, die kunnen dingen doorgeven. Maar zelf zijn ze niet, de, uh, laten zich van zich niet leren. Het is een erg groot te een erg grote correctie was het. Om geen, geen breken van kiliem te veroorzaken meer, et Eén keer was het breken van kiliem. En nu niet meer. En nu verder. Dus, dat is wat zegt hij ons. Dat... 4, na de Ki hem sot, avira, de Yada want aboehima, zij zijn, ge, de in essentie zijn zij lucht, oftewel chassadim, de lojtjade die niet, niet gekend worden. 5, scheg let op, dat de juud, dus die, die staat dus onder de ketter Chokma. bij aboehima. Lo, napig, me avira de leid, valt gaat niet uit, uit die, uit hun, uit zijn uh, avir, uit zijn lucht, oftewel chassadim. Alleen de zorgers noemt het wel, noemt het in plaats van chassadim, noemt die dat lucht, uh, lucht, om ons te laten voelen. Ja? Kijk, is er verschil tussen licht en lucht. Licht is transparant, dun, fijn, en lucht is wel de, dikker, en daarom chassadim is ook Dikkerder dan het licht. Ja, dan kan je wel voelen. Kieho was zo. Waarom is het zo? So? Want hij. De, de, de lucht. Of de aboe Is in het geheim van. Of in het. De essentie is het. Zes, zes. Kiehaf het geset ho, Want hij wil alleen maar geset. Aboe jem wil alleen maar geset. Deidelijk. Kijk. Stel dat, kijk, okay, er bestaat in, bij de wet in elke land dat mama mag niet, mama en papa mogen niet getuigen voor hun zoon. Ja of niet? Ik weet niet, misschien bestaat het nog niet. Ik denk dat overal in de wereld weet men dat wel. Dat in de wetten van het heelal, hier ook natuurlijk, alles is nu ook zo: dat de mama mag niet getuigen voor haar, haar zoon. Duidelijk. Want de mama natuurlijk, die zal zeggen natuurlijk dat... Mijn zoon, hij <laughs> is een engeltje. Mijn zoon heeft zoiets gedaan. <laughs> dat mag, dat kan niet. Dus wat bedoelde ik dat ook? De aboei, maar ze zij zijn niet... Ja, die kogma kan je niet zien. Ze willen alleen maar geset geven. En daarom, daarom kunnen wij niet... Interessant is dat wij kunnen wel tot... Tot ze jarenpijn kan kan men wel lachen kunnen wel schade brengen. Maar daar bestaat die abowima dat is een soort bufferzone waar wij niet aan kunnen komen. Hoe, hoe geweldig is dan de, schep de schepper die het opgebouwd dit? Dat abowima omdat wij, de, wij kunnen het niet, niet kennen, wij kunnen het niet, dan kunnen we ook niet beschadigen. Dus abowima daar is absoluut niet. En wat is, wat is nog meer van de abowima? Abowima die hebben dan de liefde, volmaakte liefde. Dus zij hebben sibu Dus zij staan in contact zivu non stop. Ja? kan ja? je je voorstellen non stop zij zijn in contact met elkaar non stop. Eigenlijk hey, in een zeerpin en ook, dus soms wel, soms hebben ze contact met elkaar en soms staan ze rug te terug. Ja, zoals so is, so is hier op aarde hetzelfde. Maar zij, Abou permanent zijn. Iedereen hoort het, ja, wat ik zeg? Permanent staan in Zivouk. Hij schijnt het aan haar en zegt: hey, dat is de hoge wereld. En zo ook ervaar de mens die, die als jij dat komt in jouw correctie, in elke correctie, als je dan opstijgt naar Abou niet betekent niet dat jij kan komen daar naartoe, naar de Abou ja, Abou van dat maar dat jij jezelf in overeenstemming brengt van jou, vanuit jouw eigen traptreden waar jij bent. Duidelijk, waarbij jij gaat aantrekken van Abou Dat is de bedoeling. Duidelijk, jij geeft je licht als het ware jouw man in de noekwa. In de en zij gaat verder voor jou afhandelen als het ware. Jij moet alleen blijven in overeenstemming. Dus de hele bedoeling is dat die, dat die man komt in de... Nukwa en Nukwa steekt op met de En Zij steigen op van hun plaats die kwetsbaar is. Ja? Want ze staan, waar staan zij? Normaal onder de tabor van de Atsilut. Ja, onder de tabor van de, de Arihantins. Ja? Op onze tekening. En dan steigen zij dan als het ware samen naar Ierszoet. En dan steigen zij nog een keer naar Abouima. Ierszoet is nog niet volmaakt als het ware. Duidelijk. Jezus wil alleen maar Chogma. Om door te geven aan de Nukwa en de Serapin. Maar nu naar de tweede opstegen, naar de tweede opstegen. Dan Zerenpien gaat Serapin bekleden Abba. En Nukwa gaat bekleden Ima. En van binnen hem, van binnen Serapin, daar scheen Vader. Volmaaktheid. En binnen de Nukwa scheen dan Ima. En dan op de plaats van Abba en Ima kunnen zij ook. ...de absolute volmaaktheid bereiken... ...in het getal van... ...Shishim... Uh, ...Rebo, precies. Daar kunnen zij dus niet van zichzelf... ...maar... ...door die Abouhima... ...die zij bekleiden, ...daar ontvangen zij van hen al die... ...die volmaaktheid. En dan kunnen ze vanuit die positie... ...van daar... ...staande daar kunnen ze dan door, doorgeven... En bouw aan die lageren die onder hen staan. Duidelijk. We al, ah, well, wat dat is dan? Ik denk dat wij daarmee al flink uh, gekomen waren. Nou, graag de volgende, volgende keer nog. Wij we we zullen dat afmaken bij Zatashem. De volgende keer dat stukje tot de... de Linker kolom, zie je, zie je dat? Linker kolom, de regel 3 eh, in de Hausulam. Dan zijn we klaar. En dan komt er, let op, komt er da, de volgende, maar, maar komt het Otiyot van de Rav Amenunasaba. Die hebben we gehad. Dus neem de volgende keer ook de eerste, de pagina. Welke pagina moeten we dan nemen? Waar die, die Otiyot eindigen. De OTJOOT eindigen bij ons uh, de, op de pagina. Dus de volgende keer de pagina. Nun daalt. Dus 54. Dan gaan we flink dan. Want de OTJOOT hebben we al gehad. Van, dus de volgende keer. En ik zal het brengen apart. Dan neem dus deze pagina Lamed Bed 32 en door de pagina Noen Dalit 54. En dan hopelijk dat wij verder zullen daarmee gaan.